Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS SOP 3. Voor de tweede keer in korte tijd is bij een zalencentrum in Den Haag een explosie geweest. De schade na een ontploffing afgelopen vrijdag was net hersteld, maar afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer ontstond er brand na de explosie en daardoor is de gevel flink beschadigd, ziet deze verslaggever van Omroep West. Je ziet gewoon nog uh, het roet, het zwart. De letters hè, van Kristal Zalencentrum zijn helemaal uh, zwart geblakerd. De L, ja, die, die valt er bijna af uh, als ik het zo, uh, zo zie. Ja, wel heftig allemaal uh, wat hier gebeurd is, uh, zeker als je zo die deur uh, ziet. Want er is nog niemand opgepakt. We weten niet waarom iemand het op het Zalencentrum gemunt heeft. De Tweede Kamer stemt vanmiddag over het vuurwerkverbod. Het is zo goed als zeker dat het doorgaat, want er is een meerderheid voor. Toch betekent het niet dat jij en ik deze jaarwisseling al geen vuurwerk meer mogen afsteken, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Nou, dat heeft eigenlijk te maken met de voorwaarden die uh, VVD en NSC onder meer hebben gesteld aan hun steun voor dat verbod. Dat is inderdaad dat er wel uitzonderingen zijn voor bijvoorbeeld verenigingen, om dan in verenigingsverband nog vuurwerk af te steken. Nou, en daarvan zegt de staatssecretaris. Als ik dat allemaal, voordat ik dat allemaal geregeld heb en uitgewerkt. zijn we echt wel anderhalf jaar verder. Dus dat betekent niet. Uh, komende jaarwisseling al een uh, vuurwerkverbod. maar die daarna. Dus die van 26, 27. Ja, de stemming is dus vanmiddag. En dat valt voor veel vrouwen niet mee om na hun zwangerschap. weer te gaan sporten. Vaak hebben ze te weinig tijd. Het valt niet mee om alles te combineren. zegt deze jonge moeder tegen verslaggever Vincent van Rijn. Ja, je zag wel dat ik ook al te laat aankom. Hè? Dus het is inderdaad wel uh, heel vaak van ja, je hebt je verplichtingen thuis. Want u wilde dan toch nog helpen met de kinderen naar bed? Of? Ja precies, Eet je, de kinderen naar bed, eventjes de kleertjes opruimen, hè? tanden poetsen, allemaal van die dingen. Onderzoekers horen van veel vrouwen dat ze een schuldgevoel krijgen als ze sporttijd inplannen. Omdat ze het gevoel hebben dat zij de meeste zorg voor hun kind op zich moeten nemen. Het weer, helemaal in het noorden zijn er wat wolken. Verder is het zonnig, bij 13 graden in Groningen en 17 in Limburg. Morgen is het verschil groter, dan blijft het in het noorden echt bewolkt. Bij 10 graden, in het zuiden schijnt de zon en wordt het 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Fielen op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwemeer. Een kwartier vertraging in de 8-kilometer file. Vijf minuten op de A10 Baatergaasmeerkomplein bij Knopen de Nieuwemeer. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Broek in Waterland en de A10, 2 kilometer file. Tussen Heren Waard en Hoorn rijden geen treinen maar bussen. Dat komt door een kapotte bovenleiding en dat duurt de rest van de dag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. We the I right now, if I only knew back then, no over, no over. Just no You're back. Hey, hey, I can't forget you, baby I think about your every day I tried to masquerade the pain That's why I'm next to the groove d, d d dance to the groove but, but there is no, there is no Baby, it feels so To dance to the beat up That heat between you and I We freak to the mountain in life We like to live life And pour them shots up in the But there is no, there is no I'm Knew that love would bring us uh, happiness. To me. Uh, I tried to keep uh, my sanity. Uh, I waited patiently. And girl, you know it seems uh, life is so complete. Uh, I love this truth because the truth, you, uh, you're doing what you. If you got no place to go When you're feeling down Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De zeven grote Amerikaanse techbedrijven hebben een week na de importheffingen van president Trump... ...1800 miljard dollar aan waarde verloren. Vooral voor Apple waren de verliezen groot. Daar verdampte in één week tijd 640 miljard. Edelherten op de Veluwe krijgen zoveel stress van wandelaars en loslopende honden... ...dat ze minder vruchtbaar worden, blijkt uit nieuw onderzoek. In 30 jaar tijd is het aantal drachtige herten op de Veluwe met ruim 10 gedaald. Toeroperators en een ticketbedrijf hebben een miljoenenboete gekregen... voor fraude met toegangskaarten voor het Romeinse Colosseum. De kaartjes werden in grote getalen automatisch opgekocht voor eigen rondleidingen. In totaal is er voor 20 miljoen euro aan boetes opgelegd vanwege die fraude. Het weer zonnig en droog bij maximaal 16 graden. 106.9 ZFN mm Yes, I am home. Meet not stay. Ik Crazy.